Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Spanje, Frankrijk en Duitsland zetten druk op president Maduro van Venezuela. Binnen acht dagen moet hij verkiezingen uitschrijven. Anders zullen de drie Europese landen... parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaido erkennen als interim-president. Guaido riep zich deze week uit tot interim-president. De Verenigde Staten, Colombia, Brazilië en een aantal andere landen... erkenden hem direct, maar Europese landen wilden tot nu toe niet zo ver gaan. Er moet verder worden gezocht naar de vermiste voetballer Emiliano Sala. Vinden ze een familie en voetbalsterren zoals Messi en Maradona. Ook zijn geboorteland Argentinië heeft gevraagd om verder te zoeken in het kanaal. Het vliegtuigje met Sala aan boord verdween maandag... toen het onderweg was van Frankrijk naar Engeland. Hij was op weg van zijn oude club Nantes naar Cardiff, waar hij net had getekend. Na drie dagen werd de zoektocht gestaakt. Een petitie om Loekie de Leeuw terug te halen op televisie... is in een dagtijd ruim 10.000 keer ondertekend. Loekie de Leeuw was een animatiepoppetje... dat in de sterblokken tussen de reclames zat. De filmpjes duurden een paar seconden... en waren tussen 1974 en 2004 te zien. Toen stopte de ster ermee, omdat het te duur werd. NPO Radio 2 startte een actie om Loekie terug te halen... en nu de petitie zo aanslaat, gaat de ster daarover nadenken. De Japanse tennister Naomi Osaka heeft de Australian Open gewonnen. Ze versloeg in de finale Petro Kvitova in drie sets. 7-6, 5-7 en 6-4 werd het. Het is Osaka's tweede Grand Slam-titel. Vorig jaar won ze ook de US Open. Door deze overwinning in Melbourne is de 21-jarige Osaka opnieuw... de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Het weer, het is bewolkt en het regent vooral in het noorden van het land. Het is 6 tot 8 graden en het waait ook flink... Vanavond en vannacht overal regenachtig. Ook morgen wisselvallig met vooral s ochtends regen... bij opnieuw zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen, 5 kilometer file bij Amstelveen-Oost... na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 I'm dank aan collega Mario Zandvoort. Het afgelopen uur. Jawel, lekkere Nederlandstalige muziek in Zandvoort uit Zandvoort. En het is even na twee uur, dat betekent dat wij er weer zijn, uh, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, uh, goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer met Samvoort op zaterdag. Ja, en kijkers niet te vergeten. Hè. Nee, uh, zv-live.nl, kan je Goed. live meekijken. Nou, als je de zee ingaat, buiten is het uh, lekker temperatuur, graadje of acht op dit moment. Ja, het is vrij zacht. Zeewatertemperatuur 5,6 graden op dit moment. Nou, mij te koud. Buh, koud hè? <laughs> Maar goed, met een zo'n sweatsuit kan, kan het natuurlijk wel. Hè? Uiteraard. Lekker kitesurver. Ik heb alweer wel... kitesurvers gezien en uh, lekker windje. Dus uh, nee, de, de, er wordt genoeg gesport. Goed, drie uur lang live Zandvoort op zaterdag van twee tot vijf. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het zo? Wordt het mooier? Wordt het weer slechter? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het, eh, het weerbericht. En dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. Nou, de buddy van vorige week. Die zit nog steeds in het eh, dierentehuis, maar sneu. Zit ook al wel langere tijd. En daarvoor hadden we ook een, die zit er ook al een langere tijd. Dus het is tijd dat die ook nog eens een keer een thuis vinden. Maar deze week ook een wat lang, een langer zittende. In ieder geval, eh, net, binnen, in dit geval net binnengekomen. Luister naar de naam Beer, het dier van de week rond de klok van half vijf. Ik krijg het weer druk, Harms, want uh, ik heb uh, weer een gedicht van de week... rond de klok van kwart voor vijf. Ik heb een aantal meegenomen. En dan mag jij de, le, die jij vindt, die daarvoor in aanmerking komt... voor het gedicht van de week, kan jij uh, uitzoeken. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. We hebben natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. In het tweede uur komt de collega Dolly ten Pierik bij ons langs... want die heeft uh, wat nieuws over uh, Valentijnsdag. Het schijnt dat de radio daar een speciale uitzending aan gaat, wijnen, gaat, gaat wijden... En in ieder geval alles daarover in de tweede uur... met ons collega Do Dolly ten Pierik. Uh, voetbal, ja, dat zou je zeggen. FC Blauw-Wit tegen Beurs... Uh, nee, met beurs Bengals, een combinatie van twee voetbalclubs tegen SW Zandvoort. Uh, die wedstrijd is afgelast. Waarom? Het, hele... het is toch mooi weer? Het hele amateurvoetbal ligt eruit uh, dit weekend. Dus uh, ook uh, SW Zandvoort heeft een vrij weekend. We hebben natuurlijk wel een pit report. Uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1... rond de klok van kwart over vier. Verder kijken we en volgen we voor u het NK schaatsen, uh, allround en de NK sprint. En we leggen nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel albert -Jan. weer een uh, volle agenda tussen twee en vijf uur. En ook wij willen Loekje de Leeuw terug. Ik zeg gewoon, als je me nou, en lekker blijft luisteren. Als het holt, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon.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 overstromen en de gaten gaan niet We hadden het net al over de zeewatertemperatuur: vandaag 5,6 graden. En als je nou wil weten of de zee golft, dat kan je bekijken op een nieuwe webcam die we hier op Zandvoort hebben. En die straalt uit over de boulevard en uiteraard ook de zee. De webcam is terug te vinden via YouTube. Moet je gewoon even kijken op Boulevard Zandvoort. En dan zal die vanzelf naar voren komen: de nieuwe webcam hier in Zandvoort. Uiteraard hebben we ook nog de webcam bij de haven van Zandvoort. Dus ook daar kan je terecht voor het strandweer. Als je het wil bekijken hoe het weer is hier in Zandvoort. En hier zijn de blond monkeys. when your bed is made, then baby it's today. Whose joker is why? yourselves to blame for playing the game There's no hope for the hungry child Don't wonder Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's ahead hey. And I just about had enough of this sunshine sunshine En als je nou uh, vaker luistert uh, naar dit programma... zondag op zaterdag... ...dan weet je dat ik fan ben van de muziek uit de jaren 80. En deze vond ik ook weer in, uh, in de oude bak met uh, platen. De zin van de Blue Monkeys. En It Doesn't Have To Be That Way. Heerlijke muziek uit de jaren 80. Ik zag op de Facebookpagina van uh, ons uh, eigen lokale radio CFM... ...het uh, filmpje van Fregel, dat zielige hondje. Ja klopt, daar kom ik zo even op. Eerst nog even wat andere nieuws. Oké, okay. ja? Allereerst, uh, Marco Deen wordt tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen lijsttrekker voor de PVV. Het volledige verkiezingsprogramma wordt later gepresenteerd, maar de partij zal zich in ieder geval verzetten tegen de voornemens op de samenleving op te zadelen met een energietransitie die alle burgers keihard in de portemonnee gaat raken. Deen is nu statenlid en ook fractievoorzitter van de PVV... in de gemeenteraad van Zandvoort. Hij volgt Ilse Bazaan op, die de fractie nu leidt. Ze staat op nummer 2 van de kandidatenlijst. In totaal bevat de lijst 15 mensen. Opvallende afwezig op de lijst is Danny van der Sluis, de vorige lijsttrekker. Tegenover het Dagblad laat hij weten dat hij niet zijn keuze was... en dat hij graag weer op de lijst had willen staan. En wanneer zijn dan die provinciale statenverkiezingen? Die zijn op woensdag 20 maart. Vernieuwde website voor gemeentebelastingen. De website gbkz.nl gbkz.nl is vernieuwd. De bestaande site was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige veiligheids- en toegankelijkheidseisen. De nieuwe website is dan ook toegankelijker, veiliger en klantvriendelijker. Daarnaast ziet de site er een stuk moderner en rustiger uit bij gemeentebelastingen Kennemerland Zuid kunnen inwoners van de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort... terecht voor hun belastingszaken. En gaan we even naar Bloemendaal en wel Caprera. Aan het begin van de voorverkoop van kaartjes voor voorstellingen... in het Openluchttheater Caprera waren zeven voorstellingen... al binnen twee uur uitverkocht. Dat meldt mediapartner Haarlem.nieuws. De tribunes voor de shows van Edwin Evers, Band... De Theomazen, Joep van het Hek en De Dijk zitten al helemaal vol. Vooral de Edwin Evers Band is erg in trek. Binnen 18 minuten was er voor hun concert op 24 augustus... geen kaart meer te krijgen. Ook het tweede optreden was snel uitverkocht. Het Openluchttheater Caprera programmeert tussen mei en september... ongeveer 50 voorstellingen, waarvan een derde nu in de verkoop is. Ook Veldhuis en Kemper, Frank Boeijen, Kenny B... en Diggy Dex, de Kick en Nick en Simon... komen deze zomer naar het Bloemen Bloemendaalse Bos... en daar zijn nog voldoende kaarten voor te krijgen... Op donderdag 14 februari staat de, een, een volgende verkoopronde... waarbij opnieuw ongeveer 20 voorstellingen bekend zullen worden gemaakt. En dan gaan we nu naar de gouden Lookie met een Zandvoort tintje. Ieder jaar wordt door de sterren een publieksprijs uitgereikt aan de leukste reclame van het jaar. Afgelopen donderdag 24 januari is de winnaar bekendgemaakt. Het publiek koos voor de reclame van de Staatsloterij, waarin het hondje Freckel een hoofdrol speelt. In de commercial is te zien hoe de hond van huis wegloopt nadat zijn baasjes hardop fantaseren over het winnen van de eindejaarshoofdprijs. Aan deze commercial zit ook een Zandvoortstintje... want de minifilm van 145 seconden werd in Zandvoort opgenomen. De woning waarin een deel van de commercial zich afspeelt... staat in de Van straat. En ook zijn er beelden geschoten van de buurt rondom de woning en op de boulevard. De hoofdrolspeler, het een aanhalingstekens lelijke hondje Freckel... komt niet uit Zandvoort, maar is gescout. Ja, ja, ja gescout echt waar. In Slovenië, dat zover. Oké, okay, nou Freckel, van harte gefeliciteerd met deze prijs. En wij als Zandvoorters zijn daar natuurlijk ook wel een klein beetje trots op. De commercial opgenomen dus hier in Zandvoort. En wil je hem zien? Ga dan naar onze Facebook-site. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je komt er vanzelf terecht. En daar zie je Freckel. was de single uit hitparades van dit moment, Panic at the Disco en High Hopes. En wil je meer hits horen, luister dan vanavond ook weer naar je eigen lokale radio CFM. Tussen 7 en 9 wordt hij weer uitgezonden. De Euro Breakdown met daarin de 40 beste platen van Europa. Keurig op een rij gezet door onze collega Mike Buley. Straks het weerbericht, maar eerst onder meer Olita Adams. In the darkness of your private room, at of the moon.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 Deze plaat hoor je niet zo vaak meer last komen op de Nederlandse radio. Hebben wij op deze zaterdagmiddag bij CFM even verandering gebracht. Je hoorde The Window of Hope, de single van Alita Adams. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Albert-Jan zit er al klaar voor. Ja. Ja, ja, ja. Dan kan, maar, maar kan ja, nou de tekst niks meer veranderen hoor. <laughs> nee, oké. Okay. En zo dadelijk hoor je dat na deze plaats uit de jaren zeventig... ook weer zo'n lekkere meezinger. Hier is Delegation en Where is the Love... no way to find you You took your love away And closed the door behind you What good is tomorrow When nothing's right today I can't stop holding on De jaren zeventig het origineel van Where is the Love. Inderdaad de uitvoering van Delegation. En later, heel veel jaren later uitgebracht ook door de Nederlandse groep Timeless. Nou, die hadden een hit met de single Where is the Love. De Twee over half drie. Ja, het weer kon je niet meer veranderen, Albert Jan. Nee, dat hoorde ik net. Nou, laat het niet... maar horen. Wat wordt het? Nou, zoals u allen ziet en uh, <nacht> nu hoort... Uh, vandaag is het bewolkt en aanvankelijk uh, viel er wat lichte regen en motregen. Vrij snel uh, wordt het droog, maar het blijft bewolkt. De temperatuur is met 8 à 9 graden erg hoog voor de tijd van het jaar... en er waait een matige en aan vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Later draait het uh, om enkele buien. De temperatuur daalt aan een graad of 4 à 5 Morgen is het ook bewolkt en het komt tot enkele buien. De wind draait in de loop van de dag naar zuidwest en naar noordwest... en neemt to toe naar matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Na het weekend blijft het wisselvallig met langzaam weer dalende temperaturen. De kans op winterse neerslag neemt weer toe... en halverwege de week kan het in de nacht ook weer licht gaan vriezen. Echt winterweer wordt het, namelijk, wordt het voorlopig echt echter niet... Al dus Rico Schreuder. Gaan we nog een winter krijgen of helemaal niet meer? Nou, zeg maar, ja, we krijgen hem nog. Dat ja, we, echt Ik had het alleen maar Heb Ergens gezien maart of zo? Dat is zoiets. <laughs> o oh, jee. <laughs> het weer is naar nou te lezen op ricoweer.nl... of kijk ook eens op de pagina... meteopagina.nl Kort samengevat, het wat wordt weer wat, wat kouder... maar niet heel koud en niet echt een... Heel erg winters weer de komende dagen hier in Zandvoort. daar ja, ben ik eigenlijk wel blij mee, Albert-Jan. Ik ook. Ja, jij ook. Ja. ja. Cabriootje? Nou, nog, nog niet. <laughs> nog even wachten. Ja, dat komt er vanzelf weer aan. En, uh, volgende week gaan de strandpavillons zo weer opgebouwd worden. Dus uh, ja, dan gaan we echt naar het voorjaar toe. Hebben we zin in, zeker. En dan ook heel veel zonnige muziek weer. het de zomerseizoen op je eigen radio CFM. Anonymous, autonomous will likely get the best of us yeah. you disappear if you can lend me half an ear I'll regret if I treat you like a number it's because I can't remember your name mm -hmm. so have another cigarette and help me to forget what too high Eind jaren zeventig kwam deze single van Genesis Ian uit. En het werd meteen een hele grote hit. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Je hoorde de single Fly Too High... Ja, het jan jij hebt uh, iets uh, nieuws over de kippentrap En als ik aan de kippentrap denk, dan denk ik meteen aan die trap in het uh, centrum. Bedoel je die ook, of niet? Ja, nee, dat klopt. De, de, de bekende kippentrap, richting station. Maar ja, daar gaat woningbouw plaatsvinden. Nou, dat, uh, dat, dat wordt, wordt gesuggereerd. In ieder geval het idee is gelanceerd. Ik hoef het u niet te vertellen. Het is nou ook een begrip in Zandvoort. De kippentrap nabij het station. Een trap van 26 treden hoog, waar menig Zandvoorter met een hartslag van 180 naar boven is ge geklommen. Johan van Marle van D66 heeft het college gevraagd... om uit te zoeken of de trap niet plaats kan maken voor woningbouw. In Zandvoort is de woningbouw onder met name jongeren hoog... en daar wil van Marle graag wat aan doen. Hij woont zelf in de buurt van het station... en maakt tijdens zijn wandelingen naar het gemeentehuis... vaak gebruik van de oude kippentrap. Er ligt daar namelijk altijd rommelglas en een pishoek als al dus van Marle. Inderdaad, de muren naast de trap zijn jaren geleden met schilderingen en een gedicht opgefleurd. Maar het is met name in de avonduren niet echt een aantrekkelijke plek om te wandelen. Ondanks dat de trap slechts ruim drie meter breed is, ziet van Marle wel mogelijkheden. Er komt uh, beneden aan de trap al nieuwbouw, dus misschien kan een architect ook even naar de kippentrap komen kijken. Misschien dat één of twee kamerappartementen mogelijk zijn. Bovendien krijg je dan een looproute van het station... Naar de halt, hal, direct naar de Haltestraat, direct naar de winkels. Dat veel Zandvoorters herinneringen hebben aan de trap... dat snapt Van Marle wel, maar je moet ook blijven vernieuwen en veranderen. Het is voor mij ook geen must, maar vind het wel de moeite waard om het eens met elkaar te overwegen. Al dus van Marle. Nou, we houden het in de gaten, Albert-Jan. Ja. Gebruik jij een eens de kippentrap? Jazeker. Ook... Alleen bij daglicht hoor. Alleen bij daglicht. Alleen ja. bij daglicht. Ja, daglicht. <laughs> daglicht. <laughs> Oké, okay, nou, dat, uh, dat verhaal uh, blijven we uiteraard uh, in de gaten houden. Of er woningbouw uh, gepleegd gaat worden op de kippentrap. I en hier is Giant. I don't need for what it was.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 throw the weight in the dirt under me yeah going shake throw the in the dirt on me yeah shake throw the weight in the dirt yeah oh shake throw the in the dirt yeah oh shake throw the in the dirt yeah shake away. shake throw Ja, ik had het net al over de eigen hitlijst van CFM... die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9. De Euro Breakdown. En ik ben benieuwd of deze plaat erin staat... en hoe hoog die genoteerd staat. Je hoorde de single van Kelvin Harris en Ragged Bowman. Dat was Giant, wat een heerlijke muziek zeg. De zaterdagmiddag van CFM. En als je naar de herhaling luistert... op maandagmiddag ook van harte welkom. Dan wordt u weer uitgezonden tussen 2 en 5 uur. De beste muziek en informatie van Salford en de regio. Dat hoor je vanmiddag.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 Ja, vanmiddag heb ik een hele bak met gouden ouwe meegenomen. En dat hoor je ook wel, hè. Zo nu en dan komen ze lekker langs, de gouden ouwe muziek. Zo deze van Van Morrison en uh, The Brown Eyed Girl. Ja, uh, jij hebt weer een bericht voor ons. Ja, ook een, een beetje een never ending story. En in dit geval hebben we het over de eigenaren van de passagepanden... want die stappen toch naar de rechter. De eigenaren van de bedrijfspanden op de passage... die binnenkort leeg en afgebroken moeten worden, opgeleverd... hebben een rechtszaak aangespannen. In hun ogen is de verlenging van de erfpacht... die andere delen van het gebied uit hetzelfde bestemmingsplan... wel hebben gekregen, niet geloofwaardig. Gelijke monniken, gelijke kappen, al aldus woordvoerder rol van den Heuvel. Onlangs werd bekend dat de eigenaren van de panden... waar nog actief wordt gewerkt... Eén jaar spijt zouden krijgen. De, de panden zouden dan volgend jaar leeg moeten worden opgeleverd... en de gemeente zou de kosten van het slopen op zich nemen. Dat lijkt edelmoedig van de wethouder zoals het naar buiten is gebracht... maar ze had er een restrictie aan verbonden. Mits we niet naar de rechter zouden stappen. Dat vinden we niet netjes, dus uh, Van den Heuvel. Hij was al uh, in de vorige eeuw met deze kwestie bezig... en was voorstander van een voorstel van de toenmalige wethouder... Om meter om meter terug te krijgen. Dat hadden we besproken, maar helaas zijn er destijds geen notulen van deze vergadering gemaakt. Ik ben bij diverse elkaar op eenvolgende wethouders geweest en dan kreeg je steeds het antwoord: maak je niet druk, het komt allemaal goed. Het was toen de tijd zo, maar we hebben nu eh, eigenlijk geen poot om op meer om op te staan. Ik kan de huidige bestuurders niet met de beloftes van de gemeente Zandvoort van de tijd om de oren slaan, want zoals Bekend zijn er geen notulen van gemaakt. Advocaatmeester Eduard de Geer is nu namens de eigenaar van de, uh, met de zaak belast... en heeft de advocaat van de gemeente aangeschreven. Voorlopig is het dus onder de rechter, zoals het heet. Het is niet bekend wanneer de zaak voorkomt wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan. Inderdaad een never-ending story. Je Klopt. had het erover. Ja. We houden het in de gaten. En als er meer nieuws over is, dan hoor je dat hier bij CFM. Maar, maar het geeft aan hoe belangrijk het is om notulen te maken. Ja, ja Heel belangrijk. Geen notulen, wel notulen maken. Juist over de herontwikkeling van het uh, passage terrein en alles wat daar uh, zo'n beetje misgaat, hè? Op dit moment het is nou een never ending story. Vandaar ook dat we deze gauw van Lima voor je draaiden. We gaan dan weer uh, bijna op naar het nieuws en weer van uh, drie uur, Albert uh, Jan. Time flies, time flies, je er having fun, jawel, en helemaal met deze muziek van Beyoncé. I'm De muziek mag veel meer uitgebracht worden, wat mij betreft, hoor. de single van Beyoncé en Love on Tap. Alweer het ene laatste plaatje in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, hebben we al Marcel Horneman natuurlijk als slagerij, maar Freiburg is weg. Dus er is weer plek voor een slager. En die komt volgens mij in de Halterstraat. Hebben we dat goed? Vind je nog een beetje mijn teksten? <laughs> mijn... Oh, dat was jouw... Goed, ik ja, okay. kan de eerste helft van mijn bericht inmiddels wegstrepen. Dankzij meneer Harms. Waarvoor dank. Goed, weg, maar er komt de slagerij voor terug. En wel, slagerij De Halte. En dat wordt weer een aanwinst voor Zandvoort. In het pand aan de Haltestraat nummer 3 wordt momenteel hard gewerkt. Op 22 februari opent daar slagerij De Halte. Ik vind het trouwens een prachtig pand, hè? Een Mooi pand, pand ja. ja. Eigenaar is slager Joey Baan. Nog uh, een nog relatief jonge ondernemer... met al een indrukwekkende carrière achter zijn naam. Hij heeft het vak onder andere geleerd bij Chateaubriand in Heemstede... Ook niet in de eerste de beste. In 2014 won, won, won hij de Europese internationale vakwedstrijd voor slagers onder de 25 jaar. En ook deed hij succesvol mee aan het RTL-programma van slager tot chef. Het pand aan, in de Halterstraat, waar ooit slagerij Burger in was gehuisvest... wordt momenteel volledig gerenoveerd en ingericht als moderne slagerij. Bij Slagerij de Halte wordt al het topkwaliteit vlees op het moment van aankoop. Verser kan het gewoon niet. De nieuwsgierigen zullen dan nog even moeten wachten, want vanaf 22 februari is de slagerij zes dagen per week geopend. Dus aan het begin van de Haltestraat weer een uh, nieuwe slager. Dat is goed nieuws. Goed nieuws, dichter bij het centrum. Zeker. Mooi, mooi, mooi, in de, mooi in de loop. Goed, en wat zo... jij zei, een, een mooi pand ook, volgens mij is hij uit 1912 of 1916 zoiets hè, geloof Top. ik. Ja, ja, Top. ja. Nou, we houden het in de gaten, dus uh, eind februari dan gaat de nieuwe slager open, zo aan het begin van de Halterstraat. En wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met Don't Worry Be Happy. Here's a little song I wrote.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 Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. And got no place to lay your head